Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Catherine ten Bruggenkate vertelt De Zonnige Kijk. Hebt u wel eens een roze bril opgezet? Ik kan het u aanraden. De wereld wordt er zoveel mooier door en vriendelijker en lieflijker. Ach, dodeltje, -do dodeltje, -do dodeltje. -do Kortom, De Zonnige Kijk. Bommel. Ten zuiden van Rommeldam, in de buurt van de Krapkwelde, ligt een verlaten pulpmalerij. Vroeger was dat een bloeiende onderneming. Maar sinds vrijwel alle bomen in de omtrek tot papier verwerkt zijn, is het gebouw in onbruik geraakt en geheel verkommerd. De vorige winter liet een passerend geleerde zijn ogen opvallen. Zijn naam was Joachim Sikbok. En hij zocht een gepast onderkomen om een uitvinding te ontwikkelen. Dit bleek hem een geschikt pand toe. En omdat hij niet veel geld had, kraakte hij het, zoals de wet dat voorschrijft. Tegen het einde van het jaar had hij zich met eenvoudige middelen ingericht. En zo horen we hem hier druk aan het werk bij een peritator over, die hij zelf vervaardigd had. Alles is gereed. Daar ligt het chemisch element uit de vierde groep van het periodiek systeem... te wachten op de hyperontlading die het zal omvormen tot de bonade die mij voor de geest zweeft. Hij sloot het deurtje en staarde somber naar de batterijen die hem omringden. Ei, hey, de ontlading. Het is ergelijk dat men mij maar laat tobben zonder subsidie... terwijl ik de aarde zou kunnen bevolken met een voorgevormde levensvorm. Als ik maar de beschikking had over een krachtbron. Ach, nu moet ik mij behelpen met de methode Frankenstein. Met andere woorden, het wachten is op een hevig onweer. Om daarop voorbereid te zijn, had hij een bovenmaatse bliksemgeleider op de bouwval gezet. Hij korte nu de tijd met de bestudering van de hemel vanuit zijn dakvenster. Dat was kleumerig werk, want omdat het winter was, streek de Noordoosten kil over de kwelder. Sneeuw en regen met zich voerend. Maar op een dag was er een dof gerommel in het zuiden hoorbaar en toen de geleerde zich opgewonden over het kozijnboog... werd zijn gelaat verlicht door een bliksemschicht. Uh, daar nadert mijn krachtbron. Eindelijk. Nu vlug de transmissie ingeschakeld. Hij sloot het raam en terwijl hij zich naar beneden haastte, barstte de bui in alle hevigheid boven hem los. De uitvinder was maar net op tijd... Nauwelijks had hij de knop omgedraaid... of de bliksem sloeg met een dreunende slag in de afleiding. De gevolgen bleven niet uit. De ovendeur werd opengerukt... en de geleerde werd door een hete luchtstroom ter aarde geworpen. Boven hem veranderde zijn contraptie in verwrongen metaalflaarde. Maar daar had hij geen aandacht voor. Het is gebeurd... Toen hij schielijk opstond, hing zijn kleding in flarden en de hete dampen belemmerden zijn ademhaling. Maar hij dacht alleen maar aan de openstaande oven. Daar moet het zijn. Mijn monade. Mijn element moet dat leven gewekt zijn. Daar ligt een superbrein dat van iedere dwaas een sickbok zal maken. Hij greep een tang en nadat hij voorzichtig in de oven had rondgetast trok hij er langzaam een grote witte koek uit. Vol ongeduld wachtte hij tot deze was afgekoeld. En tot zijn verbijstering zag hij dat de witte kleur langzaam wegtrok... zodat er een doorzichtige roze schijf overbleef. Glas. Mijn proef is mislukt. In plaats van een brein heb ik glas gemaakt. En mijn transmutator is vernietigd zodat ik het niet kan overdoen. Ei, hey, hoe armzalig is het leven van een miskend geleerde. Al klagende had hij de schijf voor zijn ogen gebracht. En toen verstarde hij plotseling. Terwijl hij naar de verkoolde resten van zijn laboratorium keek. Hoe vreemd. Hierdoorheen ziet dit vertrekken recht aangenaam uit. Maar, maar dan, misschien is dit glas wel goud. Als het goed gebruikt wordt. Misschien is dit het geld dat ik voor mijn proeven nodig heb. Op de ochtend na het onweer had heer Bommel zijn warme das om gedaan om een luchtje te gaan scheppen. Bij het tuinhek aangekomen trof hij de postbode aan. Goedemorgen, de post. Die hem een brief overreikte. En omdat het weer was opgeklaard, nam hij een makkelijke houding aan tegen het muurtje en verbrak de envelop. Wat oh, vriendelijke de lieden zijn dat toch. Kijk, wat aardig. Maar nou, hebben ze zomaar geld op een rekening gestort? Rente, schrijven ze. Oeh, leuk bedrag. Dat ik met niets doen gekregen heb. Het is toch maar prettig geregeld voor een heer voor wie geld geen rol speelt. Hm, misschien zou ik er in stilte veel goeds mee kunnen doen. Hij liet het papier zinken en staarde met een milde glimlach voor zich uit. In zijn mooie gedachten werd hij echter gestoord door een dorp kuchje. En toen hij opkeek, zag hij een zwart berookte verschijning naast zich staan... die in flarden gekleed was. Mijn naam is Sikbok. Professor Joachim Sikbok. Ik heb een klein ongelukje gehad bij een proef in mijn laboratorium. Als je iets goeds wil doen, sta ik tot uw beschikking. Ik heb wat geld nodig voor een prachtige uitvinding... waaraan de wereld behoefte heeft... Sickbok, ik kan u wel, hoor. Ik wil niets met uw uitvindingen te maken hebben. Een heer stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Zij mijn goede vader altijd en daar houd ik mij aan. Ei, ei. Zulke onheugse woorden passen nu niet mijn waarde. Ik heb iets gevonden dat het algemeen welzijn zal bevorderen. Ja, ik kan goud maken. Maar daarvoor heb ik de steun van een vermogend iemand nodig. De apparatuur is kostbaar... En de mijne is zojuist gesmolten door blikseminslag. En daarom dacht ik aan iemand voor wie geld geen rol speelt. Goud maken? Ik heb dat al eens eerder bij de hand gehad. Juist, ja, vandaar. Ik bied u de helft van de opbrengst aan, oh. dus u loopt geen enkel risico. Het gaat slechts om de voorlopige onkosten. Kom maar mee. Voorlopige onkosten en geen risico... Oh, men kan een heer zo'n kleine liefhebberij toch niet kwalijk nemen, als u begrijpt wat ik bedoel. 100 milia zal oh. wel genoeg zijn. Oh. Voorlopig. Ik ben gewend met te behelpen. Het was zomer geworden. En heer Bommel had het bezoek van Sikbok geheel vergeten door de vele dingen die hij had meegemaakt. Op een morgen werd hij eraan herinnerd door een krantenartikel... Open brief van tien bovenbazen aan de regering. Bezorgdheid over de ontwikkeling van het ondernemersklimaat. Wat is dat nu weer voor iets onrustigs, terwijl het gezon in bloei staat? Oh, het gaat over geld of zoiets. Geld? Oh, dat herinnert me aan die professor die goud kon maken... en waar ik nooit meer iets van gehoord heb. Men moet toch ook overal achteraan zitten, terwijl men er zo alleen voor staat... Er is een briefje bezorgd met uw welnemen, heer Olivier. Oh. Ja, de heer, mijn uitvinding is gereed. Ik heb de eer u uit te nodigen voor een bezoek... en verblijf inmiddels met de meeste hoogachting... uw dienstwillige Joachim Sikpel. Maar dat is nu toch keurig... en zo prettig om te merken dat men in stilte goed kan doen... zonder dat men achteraan hoeft te zitten. Mm -mm. Na enig zoeken vond heer Olly de Mergvallei waar professor Sikbok zijn nieuwe laboratorium gebouwd had. Het was een ongezellige plek tussen steile berglanden... maar het gebouw stond er fris bij en hij keek er goedkeurend naar. Keurig. Kunstig, hoor, met al die bollen en uh, pieven... Dat is zeker uh, voor de elektriciteit en zo. Zeer juist, mijn waarde. Ah. De krachtbron wordt gevormd door de waterval achter oh, oh. Maar ik zal u niet vermoeien met technische kleinigheden. De hoofdzaak is dat mijn proeven geslaagd zijn. U zult thans met uw eigen ogen kunnen zien dat uw geld goed besteed is. Ach, dat is de hoofdzaak niet. Het belangrijkste is dat u goud kunt maken. <laughs> Zo is het. Ja. Goud heeft men nu eenmaal nodig. Vooral wanneer men bezig is met een uitvinding die de wereld zal veranderen. Ja, goud maken dus. Waar is het? Mag ik het zien? Hij wilde binnentreden. Maar de andere hield hem tegen terwijl hij haastig een oh. bril met roze glazen tevoorschijn bracht. Dit oogscherm moet u opzetten voordat we verder gaan. Want de glans van het metaal zou u vriezen kunnen beschadigen. En dat zouden we niet willen, nietwaar? Heer Bommel zette de bril op en volgde de geleerde naar zijn laboratorium. Dat was gevuld met zoemende toestellen en glazen buizen... waar knetterende ontladingen doorheen bewogen... zodat er een onrustige sfeer heerste. Maar heer Olly merkte dat niet. Door zijn roze glazen keek hij vol verrukking de ongezellige ruimte rond... en slaakte een kreet van verrassing. Oh, wat prachtig. Het lijkt wel een sprookje. Zoals u zegt. Wat u daar ziet, is een multicondensator... voor een chemisch element uit de vierde groep van het periodiek systeem. Daaruit zal een monade ontstaan die ik... Maar wat praat ik... Ik zal u laten zien wat ik gemaakt heb Goud Oh wat schitterend mooi en wat groot Zoiets heb ik nog nooit gezien Heel vreselijk prachtig Goud van 18 karaat op het mark van 24 karaten oh. Goud van 750 duizendsten Het einde van alle zorgen waarde heer en de helft daarvan is voor u. Ik zal het voor u bewaren in mijn onderaardse kluis. Want we zouden niet willen dat het in verkeerde handen kwam, nietwaar? Maar er is nog een kleinigheid. Om verder te kunnen gaan heb ik nog wat geld nodig. Oh, ik begrijp wat u bedoelt. Om goud te maken, moet men geld ja. hebben. <laughs> geld voor goud, als u begrijpt eh. wat ik bedoel. Dat grapje zal ik toch eens op de kleine club vertellen. Uh, waar heb ik mijn checkboek? Ah, hier. Uh, hoeveel moet het wezen? Uh, als u er nog een nulletje achter zet, is het voorlopig wel genoeg. Juist, ja. Uh, zo. Zo. Maar u moet er vooral niet over praten, mijn waarde. Ook niet op uw kleine clubje. Oh, waarom niet? Mijn arbeid moet geheim blijven. En deze plaats ook. Ah. Anders zou ik niet rustig kunnen werken. Dat zouden we niet willen. Niet waar? Oh, <laughs> nee, <laughs> nee, natuurlijk nee. niet. Stel je voor... Nee, dit is een geheimpje, hoor. Ja. Daar kunt u gerust op zijn, bedoel ik. <grijpte> Alsjeblieft, hier is de cheque. Dank u wel voor de gezelligheid. Goedemiddag. <hijpte> Zoek de zon op, die is zo fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Hij heeft niets gemaakt. Hij heeft het uiterste van mijn zenuwen gevergd. Maar door het oogscherm had de sukkelaar geen enkel idee. Het oogscherm. Ik moet die bril terug hebben. Uh, ja, terug. Dankzij de roze bril die hij droeg, deelde heer Olly deze zorgen in het geheel niet. De regen miezerde hem in het gelaat en donkere wolken verduisterden de bergen. Maar hij meende dat hij nog zelden zulk mooi zomerweer had meegemaakt. De glibberigheid van de weg stoorde hem dan ook niet toen hij neuriënd en met vol gas voortreed. En ook schonk hij geen aandacht aan commissaris Bas... die bij de stadsgrens een oogje op de snelheid van het verkeer hield. De politiechef verloor door de luchtdruk van het passerende voertuig het evenwicht... en kwam kletsend in het dras terecht. Ah! Zodat zijn humeur ernstig leed. Als dat bommel niet is. Maar die is erbij. Ik ga een hartig woordje met hem spreken. En wat meer is, ik ga zijn nummer noteren. Kijk nou toch eens hoe mooi de landerijen erbij staan. Je ziet het hooi groeien als je er maar oog voor hebt. En wat prachtig glimt het asfalt. Het lijkt wel op het goud dat die aardige sickbok voor me heeft gemaakt. Oh, het doet het heel goed om zo'n arme een genoegen te bereiden. In stilte natuurlijk, want dat scheen die leuk te vinden. Een geheimpje tussen ons tweetjes. Nou ja, waarom niet? Zo'n professor heeft anders ook al niet zoveel. Toen hij zo ver gekomen was met zijn gedachten, maakte de weg een scherpe bocht vlak bij de boerderij van Harkvorkel. Daar stond de landbouwer haastig zijn hooi op te tasten om het af te kunnen dekken voordat de regen het helemaal bedorven had. Hij was net bezig een last hoog te steken toen de oude schicht uit de bocht slipte, het hek verbrijzelde en zich met grote kracht in de hooistapel boorde. Oh. Oh. <tie> De heer Vorkel trad geschokt terzijde en staarde ontdaan naar de tunnel... die zich zo plotseling voor zijn ogen gevormd had. Wat, wat, wat, wat, wat, wat krijgen we nou nog? Toen de oude schicht aan de andere kant weer uit de hooiberg kwam... was hij enigszins van vorm veranderd... terwijl het kapje in de hooimassa verloren was geraakt. Maar heer Bommels humeur had niet geleden. Oh... Er gaat toch maar niets boven de geur van, van pas gedolven Hooi. Oh, zeg zo aan mijn hooi. Dat is niet zo mooi met mijn hooi. En wat glanst het mooi wanneer maar het goed voor ogen houdt. Mijn goede vader, die zei jou eens altijd... even flink afdrogen: lik reis, grinschuiver, nou. liep mijn vestje, brekentopt, nou. appelvlappen, <lacht> glazen en patat. U kunt het beter aan de politie overlaten. Ik heb hem al lang in de gaten. En nu heb ik er genoeg van. Ik ga zijn naam en zijn nummer opschrijven. Nou, kom, kom, goede lieden. Zien jullie niet hoe mooi de natuur om ons heen golft? Niet zo boos zijn hoor. Ik zal de schade vergoeden. Wisten jullie dat ik goud kan laten maken? Jazeker, goud! Net zoveel als ik wil! Al onze zorgen zijn afgelopen. Hier hebt u een briefje van 100. En 2, en 3, en 4, en 5, en 6, 6 en 7, en 8, en 9, en, 9, en, 10, en 10, en 11. Ja, zeg maar ho, hoor. Ik zou het naar vinden wanneer ik u zit te op zo'n mooie dag. We zijn er om elkaar te helpen. zegt u zelf. Vooral omdat geld geen rol speelt. En 12, 5, en, en 13. Ho, ho. Huh? En, en, en geef maar een centje als je soms zin hebt om nog eens door mijn hooi te rijden. Altijd goed. Heb ik dat goed gehoord? Zei je dat je goud kan laten maken? Ja. Weet jij wel dat we allemaal op de nullijst staan, Bommel? Allemaal met de rug tegen de muur. Terwijl de prijzen de pan uitstegen. Ach, oh, wat akelig. Ja. Zoiets zou veel te benauwd voor mij zijn. Ik hou nu eenmaal van beweging in de frisse lucht. Ja. En wat goud maken betreft, dat is geen kunst. Omdat ik in stilte goeds heb gedaan. Zeg maar, als u iets kunt gebruiken, hoor. Ja. Hij meent het. Zeg maar als je iets kunt gebruiken, zei hij. En dat in tijden als deze. Niet iedereen zag het leven zo zonnig als heer Bommel. In de hogere kringen bijvoorbeeld... waarden de zorgen rond tussen de marmeren muren van de bovenbazen. Waar moet dat heen? Oliekeizer Amos weestijnhakker. Het ondernemersklimaat leidt aan oververhittingen, ska de hand zal aan de pers geslagen moeten worden. Ik wijs dat af. Staalkoning koning Dat geeft een explosie die de nullijn uit zijn voegen zal slaan. Men blust een oliebrand met nitroglycerine. Ik zie geen andere uitweg. Kijk maar naar de teken aan de wand. Het is één minuut voor twaalf. En het licht staat op rood. Wat we nodig hebben is afkoeling door investeringsstimulansen. Het beleid moet worden omgebogen, Goed. dat zie je toch? Goed, ik stel voor opnieuw een open brief aan de regering te sturen, maar nu veel krachtiger. Hm? We moeten nog veel meer druk uitoefenen op een ombuigingsoperatie. Misschien helpt het. Ik zal steenbreed aan het werk zetten. Het was te verwachten dat ook burgemeester Dikkerdak weet kreeg van de heersende zorgen. Toen hij de volgende morgen ten stadhuizen de krant openvouwde om aan zijn dagtaak te beginnen, werd zijn oog door grote koppen getroffen. Tweede open brief van bovenste tien aan de regering: het roer moet om. Bezorgdheid over ontwikkeling. Licht staat op rood. Matiging, pan uit. Overvrije Heb je dat gelezen, Bas? Het licht staat op rood. Begrijp je niet dat het roer om moet? Wat? Ja, ja, ja, en daarom kom ik juist hier. Het leven is duur, dat heb ik zelf ook wel eens gedacht. En, en nu beweert Bommel dat hij goud kan maken. Wat? Zeg maar als je iets hebben wilt, zei hij tegen me. En hij meende het: Bommel, goud maken, Oh, de ellende zal hem in de bol geslagen zijn. Dat dacht ik eerst ook. En u weet dat ik hem al een tijdje in de gaten heb. Maar hij meende het, dat weet ik zeker. Ja. En dat wilde ik u niet onthouden. Ja. Dank je, Bas. Middag, burpister. Zou het werkelijk? Zou het mogelijk zijn? Maar dan, ja, dan zo. Misschien zou het dan de matiging, Ja? Er is hier weer een steenbreek. De secretaris van de multinationale unie hij komt over de bezorgdheid praten over de ontwikkeling, u weet wel. Laat hem binnenkomen. Ah, meneer Steenbrik, ik weet waar u over komt praten. Geldzorgen en zo. Ja, wij hier in Rommeldam volgen de ontwikkeling op de voet, zoals u merkt. Bezorgdheid over de ontwikkeling, nietwaar? Nou, ik geloof dat ik een uitweg weet. Gaat u toch zitten? Uitweg uit de zorgen? Onmogelijk. Oh, oh, zeg dat niet. We hebben hier iemand in ons midden die goud kan maken. Pa, dat zou de overheid wel willen. Met sprookjes komen wij niet uit de huidige atrofie, geachte heer. Ik zou die goudmaker wel eens willen zien. U kent hem wel. Het is bommel. OBB. Mm -hmm. Dat verandert de zaak. Goud maken is onzin. Maar als het OBB is die hierachter zit... het ragfijne spel van deze manipulant is maar al te bekend. Hierover zal ik rapport uitbrengen. Goedemorgen. Goedemorgen. De dag kon men heer Bommel een wandeling door de zomerse dreven zien maken. Het wisselvallige klimaat joeg een regenbui door het struweel die de weg in een modderpoel herschiep. Maar dankzij de roze bril die hij op had, stapte heer Olly voort met een bloem in het knoopsgat en een zonnige glimlach op het gelaat, totdat hij werd ingehaald door een fraaie limousine. Het voertuig remde naast hem en de heer Steenbreek stapte uit onder het ontplooien van een regenscherm. Meneer Bommel! OBB, eh, bedoel ik. Ah, oh, ik zou... steenbreek. Ge... Dat is lang geleden. Wat vreselijk leuk om je weer eens te zien. Hoe gaat het met je petroleumpapieren en zo? Ik eh, hoorde dat u goud ja. kunt vervaardigen. Mijn opdrachtgever ABS vindt dat niet oninteressant. Het zou een gunstige afkoeling van het oververhitte klimaat kunnen betekenen. Oh, ik vind het weer wel lekker hoor. Als men maar een zonnige kijk heeft, is ieder klimaat prettig. Zijn mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan. Oh, juist. Heel raak, ja. Uh, maar voordat wij tot zaken kunnen komen, is een grondig onderzoek van uw goud dringend nodig. Oh. Dat zult u begrijpen. Uh, we moeten het vertrouwen hebben van de overheid en van de beurs. Oh, je gelooft mijn goud natuurlijk niet. <laughs> maar dat geeft niet, hoor. Laat het maar onderzoeken als je dat leuker vindt. Het moet een geheimje blijven. Dat heb ik de professor beloofd. Maar ach, tegen een gewoon onderzoek zal hij geen bezwaar hebben. Ik uh, zal hem even schrijven, dan weet hij dat we eraan komen. Uh, tot ziens dan. Deze houding begrijp ik niet. OBB is helemaal veranderd. Of hij speelt een geraffineerd spel. Hier is de uiterste voorzichtigheid geboden. Heer Bommel hield woord. Thuisgekomen schreef hij professor Sikbok... En de volgende morgen ontving deze de brief die hem zeer schokte. Een onderzoek van het goud. Bommel heeft dus gepraat. Ei, hey, daar was ik al bang voor. Dat komt van de bril die ik vergeten heb hem af te nemen. Een afschuwelijke verwikkeling die mijn uitvinding in gevaar brengt. Ik zal meer oogschermen moeten vervaardigen. <tied> De grote tien lieten geen tijd verloren gaan met het onderzoek naar het ziekbokgoud. Reeds twee dagen later verscheen de zwarte limousine voor heer Olly's tuinhek. En secretaris Steenbreek ontsteeg aan het voertuig in gezelschap van een gedrongen vreemdeling. Ah. Oh, dit is dokter Lurks, de beroemde auroloog. van wie u zonder twijfel zult hebben gehoord. En, en dit is de heer Bon. Aangename. Nee. Deze geleerde zal uw goud beproeven. Als hij zegt dat het in orde is, dan is het in orde. Hij vergist zich nooit. Ja, natuurlijk is het in orde. Ik heb het in mezelf gezien. Komt u toch binnen? Dan kunnen we er gezellig over praten. Rimram, larivari, maken van goud. Kletskoek, breng me bij de logger draaien die goud maakt. Dan zal ik hem ontmaskeren. <laughs> Meneer Lurks denkt dat ik een grapje maak. Oh, daar houd ik nu van. Lieden met een zonnige kijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Laten we naar binnen gaan en... Uh... Geen tijd. We gaan naar uw goudmakerij. Dus rond, zeer juist. OBB zal u brengen en ik blijf hier op de uitslag wachten. Professor Sikbok verkeerde in grote spanning nadat hij heer Bommels brief gekregen had. Toen hij dan ook in de verte het geronk van een auto hoorde, sloeg hij de nadering van de inmiddels herstelde oude schicht door een verrekijker gade. Het is Lurks. de grootste metalloog van deze tijd. Het is erger dan ik dacht. Ik moet tot elke prijs voorkomen dat hij mij lastig gaat vallen. Het zou mijn monadeproeven geheel onmogelijk maken... wanneer men mij in het cachot werpt. Ik heb maatregelen genomen. Maar met lurks weet men het nooit. De geleerde lurks. Welke genoegen. Welkom, collega. Ik moet de heer Bommel even de verrijkte missie doortonen... voordat hij met uw onderzoek begint. Wilt u een ogenblikje op de bank in de corridor plaatsnemen? Wat voor missie door? Verrijkt, collega. Verrijkt. Hm? <tie> Ik moet even met u spreken, meneer Bommel. Onder vier ogen waarde, heer. Ik wil graag een contractje met u sluiten... waardoor ge de hele verantwoordelijkheid op u neemt. Ik kan het niet aan slotte ben ik een kwetsbaar geleerde die alle zakelijke aanleg mist. Maar als gij dat doet, krijgt je de hele opbrengst van het goud. Dat lijkt me billig. Alleraardigst. Ik vind het goed, hoor. Want zaken doen is voor een heer met een zonnige kijk niet moeilijk. Zeg maar wat ik nu moet. Alleen maar even uw handtekening zetten. Oh. Ik heb het overeenkomstje al opgesteld. In twee fout. Eén voor u en één voor mij. Hier graag. Heel Ja, Prachtig. Tans kunnen we zonder zorgen de geleerde lurks binnennoden. Messie door. Wat is een verrijkte Messidor? door? Nee, die komt later wel. Wilt u dit oogscherm even opzetten, collega? Het is voor de bescherming van het netvlies tegen de goudglans. Dan kan het onderzoek beginnen. Larry Cook, ik ken geen goud dat het netvlies aantast. Laat me uw zwendel zien, dan kan ik u ontmaskeren. Ei, ei, ik moet er toch op aandringen dat u deze bril opzet waarde, collega. Mijn goud is van zo'n samenstelling dat het Netflix wel degelijk kan lapideren. En dat zouden we toch niet willen, nietwaar? Klerks, lapzalf, je bent een trekker, jij met je goudmakerij. Schiet op, laat me je bedrog zien. En dat kan ik zonder bril ook wel. Wat is hier aan de hand? Een uh, klein wetenschappelijk meningsverschil. Ach, dat oogscherm... Koek, koek. Ik kom hier om goud te keuren en niet om mij een bril te laten opzetten. Ik heb weinig tijd. Maak voort. <laughs> is het anders niet... Laat het goud dan toch zien, professor. Het is prachtig mooi, hoor. En erg groot. Met deze woorden drukte hij de goudkundige het oogscherm op de neus... en toen deze zo plotseling door het roze glas blikte, keek hij vreemd op. Wat een lichte gang is dit. Dat was me nog niet zo opgevallen. Metaalverf, zeker? Ik heb de grondstof aan laten mengen met wat goudslijpsel. Dat had ik hier in overvloed, zoals u kunt begrijpen. Mag ik de heren voorgaan? Kijk, dit is mijn laboratorium. En hieronder zijn de kelders waarin ik het gereden product bewaar. Ik heb alles voorbereid voor het onderzoek als u mij volgen wilt. Wilt u de instrumenten nog controleren... voordat u aan het eigenlijke onderzoek begint? Niet nodig, niet nodig, collega. In deze systematische omgeving is geen bedrog mogelijk. Ik zie immers dat alles in orde is. Zie hier dan. Goud. 437 kilo. Een waarde van meer dan 2 miljoen florijnen waardelen? Zo'n kwaliteit heb ik nog nooit onder ogen gehad. Kunt u nog meer maken? <laughs> Zoveel als u wilt. Ja, Natuurlijk hebben we de toestemming van de heer Bommel nodig. Want die is de alleen-eigenaar van dit project. Maar dat zal niet moeilijk zijn, neem ik aan. Nee, voor mij is niets moeilijk. Zeg maar wat u hebben wilt. Geld speelt geen rol hoor. Ik zal een rapport opstellen voor mijn opdrachtgevers. Die zullen ook wel blij zijn. Nu zijn de zorgen de wereld uit. Prettig hoor. Oef. Ik wist waar Empel niet dat mijn brillen zo'n kracht bezaten. Terugvragen kan ik ze niet meer. Hoewel het gevaar steeds groter wordt. Maar voorlopig is het goed afgelopen en kan ik voortgaan met mijn proeven op het element uit de vierde groep. Want daar gaat het om. Goud. Pauw. Echte waarde heeft goud natuurlijk niet. Men kan er niets nutters mee doen. Maar het is aangenaam voor het oog. Ja. En daarom is het een aardig beroep. Auroloog. En oh, of... Een zonnige kijk op het leven, daar gaat het om. Een zonnige kijk? Het gaat om het muntstelsel. Hoe is de uitslag van het onderzoek, dokter Lurks? Wat is de kwaliteit van het goud? 18 karaat, meneer Steenbreker. Ja. Prima. 437 kilogram. Ah. Een prachtig gezicht. Vertel dat maar aan AWS. Hij zal wel blij zijn, want nu zijn de zorgen de wereld uit. Kom binnen, dan gaan we gezellig. Geen tijd, geen tijd. Ik moet onmiddellijk verslag uitbrengen. Het is in orde, ABS. Dr. Lurks heeft het goud van OBB onderzocht en is tevreden. Vreemd tevreden, zou ik eraan willen toevoegen. Wat? Wees duidelijk, steenbreek. Ik betaal je niet om iets toe te voegen. Ja, hij was zo, uh, zo, uh, zo, zo opgewekt en hij droeg een zonnebril. Niet voor hem, die lichtzinnigheid, als u het mij vraagt. Ik vraag je niks. Als OBB goud kan maken, zijn we uit de zorgen. Jij staat er als een leed zeggen. Zet de raderen liever in beweging. Het wordt tijd dat er afkoeling komt. Maar is dat niet een beetje voorbarig? Moeten regeringen niet eerst... De... Eerst wij en dan de regering. Dat moet je zo langzamerhand weten. De beurs is oververhit. Vooruit, ga stoom afblazen. Zijn ondergeschikte haastte zich naar de speelkamer van de bovenbazen... waar het beursorgel stond en begon aan het grote wiel te draaien. Een mooi gezicht. Nu ontstaat er een gunstiger ondernemersklimaat. De schemering begon te vallen. En schaduwen vielen over het gazon van Bommelstein, waar heer Olly genietend bij zijn rozenperk stond. Goedenavond, meneer Bommel. Ik kom in opdracht van de regering. Ach, heer Doorknoper, wat gezellig. Deze tijd van de dag is de mooiste. U moet eens ruiken. Oh, is het niet geweldig? Heel aardig, ja. We hebben een verklaring over de echtheid van ja. uw goud gekregen. Er is sprake van 437 ja. kilo die de overheid graag van u wil overnemen. Uiteraard tegen de koers van voor de recessie. Wat denkt u daar tegenover van een vrijstelling van belasting... Natuurlijk moet zoiets eerst worden goedgekeurd door... Laten we nu niet over geld praten op zo'n mooie avond. Dat speelt geen rol. Vooral niet als men goud kan maken. En dat kunt u. Dr. Lurks staat er persoonlijk achter. En dat is voor de overheid genoeg. Mooi. Helaas. Lurks stond er niet geheel meer achter. Hij was vroeg naar bed gegaan, zoals zijn gewoonte was. En toen hij daarbij zijn roze bril had afgezet zag de wereld er plotseling veel donkerder uit dan hij gedacht had. Nee. Hij zonk neer op de rand van zijn bed... en vroeg zich bekommerd af of hij niet te lichtzinnig was geweest. Maar ik kan niet meer terug. Ik heb een certificaat van echtheid afgegeven aan de regering. U begrijpt, de overheid moet zekerheden hebben. In de eerste plaats... Kunt u bewijzen dat u de eigenaar bent van het vervaardigde goud? Ja hoor, ik heb laatst nog een papiertje getekend... waar de professor ook zijn naam heeft opgezet. Dat vond hij leuker, zei hij. En ik help zo'n geleerde graag als hier zijnde. Kijk, hier heb ik het. Ah, ja. Het uh, is weliswaar niet op zegel... zoals de zevende paragraaf van het betreffende reglement voorschrijft. Maar het is voldoende... Als u nu morgenochtend naar de Rommeldamse bank wilt gaan, kan uw goud vergeld worden. En als u geen eigen voorwaarden stelt, zal uw beloning door de hoogste instanties geregeld worden. Maar ik dank u bereids namens het gehele land, aangeduid in artikel 2 van de grondwet. Dit moet alles strikt geheim blijven. Dat begrijpt u. Geen woord hierover. Tegen niemand. Het laboratorium zal streng worden bewaakt door een zwaar gewapende legereenheid. Dat zult u kunnen billenken. Goedenavond. Hij liep de tuin uit en heer Olly nam zijn bril af... om hem beter te kunnen nakijken. Het wordt donker. Wat jammer. Dorknoper ziet alles zo zwart. En dat terwijl alles zo zonnig was... Toen heer Bommel de volgende ochtend zijn bril opzette... zag hij alles weer zonnig in. En hij begaf zich opgewekt naar de Rommeldamse bank. Daar bracht opperschatmeester Pletbuiten hem naar een vertrek... dat ingenomen werd door een eigenaardig toestel. Dit is de perskamer. En dat is de zogenaamde notenpers. We laten hier geen publiek toe, dat begrijpt u... Maar ik dacht dat u het wel interessant zou vinden om even te kijken hoe het bij ons toegaat. Prachtig hoor. Maar wat heeft die machine te maken met mijn goud? Alles. Kijk, op dit kaartje hebben wij aangegeven hoeveel goud u in voorraad hebt. 437 kilogrammen, volgens de deskundigen. En nu doe ik het kaartje in deze gleuf. Kijk, zo. En nu haal ik deze hendel over. De notenpers zet het goud nu om in florijnen en daarna worden de banknoten gedrukt. Zonder goud geen banknoten, dat is de regel. Als men zich daar niet aan houdt, veroorzaakt dat een inflator van de luchtleiding. Schertsend ook al, inflatie genoemd. Dat klinkt prettiger. Ja, veel prettiger. Maar wat? En de... uit deze trechter komt dan het geld. Kijk, voor u. Op de lopende band. Jo, wat prachtig. Echt geld. Toen heer Bommel naar huis reed... was hij nog vol van alles wat hij gezien had. En zijn goede humeur werd nog zonniger... toen hij in de verte Tom Poes zag naderen. Jonge vriend, waar heb je gezeten? Ik heb je gemist. Ik heb een voettocht gemaakt. Oh. Het was een beetje saai hier en daar. Saai? Hoe kan je het zeggen? Het is hier nog nooit zo mooi en prachtig geweest. Allemaal bomen en bloemen en zo, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar, maar er was de laatste tijd niet veel te beleven en, en daarom ben oh, ik... Oh, nu zal ik je toch eens een aardige belevenis vertellen. Ik kan goud maken en daar maken ze op de bank geld van... zodat het vaderland me erg dankbaar is... want ze hadden een flater in de luchtleiding geslagen... waardoor er een inflator ontstond. En daarop vertelde hij alles van de uitvinding van professor Sikbok en wat er daarna gebeurd was. Ja, maar het is natuurlijk erg geheim. Dat zegt doorknoper. Erg interessant. Ja. Maar waarom draagt u een bril? Huh? Hebt u last van uw ogen? Een bril? O, oh. die, uh, die draag ik tegen de zon, denk ik. Prettig, hoor. Ik ben eraan gehecht geraakt. De schoonheid van de natuur komt beter tot zijn recht, als je begrijpt wat ik bedoel. Jij ook trouwens. Daarom is het veel leuker om hem te dragen. Oh. Genoeg over dat ding. Waarom zeer over een bril? Terwijl ik je zit te vertellen over goud dat op de bank in goud verandert. Kom mee, dan zal ik je naar huis rijden. Joost zal de koffie wel klaar hebben. Ze stapten in en even later het trouwe voertuig huppelend over de heuvel. Naast de plek waar het gestaan had, begon het te ritselen en het hoofd van de laboratoriumassistent Alexander Pieps verscheen boven de dorre bladeren. Hij had het zich daar in een kuil gemakkelijk gemaakt om uit te rusten van het overwerk dat hij die nacht gedaan had. En zodoende had hij alles gehoord wat heer Bommel vertelde. Oh. Het is te begrijpen dat de jonge geleerde nogal ontdaan was en hij keek de wagen dan ook met open mond na. Dat is nog eens wat goud maken. Heel andere koek dan het geknoeien dat we op het lab doen. Dit zal de professor interesseren. Professor Prullewitskowski zat in het laboratorium de krant te lezen om zich te ontspannen na de doorwerkte nacht. Maar veel vermaak putte hij er niet uit. Door nieuwe gouddekking meer geld vervoegbaar. Afkoeling van financieel klimaat. Virk in een kinderrij. Alsof geld wichtiger is dan duchtige wetenschappelijke arbeid. Moet u luisteren, prof. Ik heb daarnet een gesprek van die meneer Bommel afgeluisterd. Hij kan goud maken, zegt hij. pro! Daarop vertelde hij alles wat hij gehoord had. En de hoogleraar luisterde met groeiende ontstemming. Goud maken door de bommel? Ja! En heeft de geleerde Lux dat controleerd? Ja! Heeft hij de specifieke gewicht onderzocht? Heeft hij de goudproeving van Tudhorn daarop aangewend? Ja. ja! Dit is kans ongehoord. Ik moet de Lux eenmaal in de oogvatten. Ja! <middels> Intussen reed heer Bommel opgewekt naar huis om koffie te gaan drinken. De koele zomerwind streek hem langs te slapen... en door zijn roze bril zag hij het lommer vriendelijk naar hem wuiven... zodat hij zijn voertuig tot steeds groter snelheid aanzet. Een zonnige kijk, daar gaat het om in het leven. Er is veel te veel gaan mopper, zeg ik altijd maar. En daar houd ik mij aan. Is de natuur niet prachtig en heeft men niet alles wat men begeert als heren zijnde... Um, ja, als heer zijnde misschien wel. Maar u moet niet zo hard rijden, heer Olly. Achter die heuvel is een ophaalbrug en die... Oh, wees toch niet altijd zo zuur, jonge vriend. Ik denk heus wel aan eenvoudige lieden. Men moet niet denken dat ik zelfzuchtig ben. Omdat geld voor iemand van mijn stand geen rol speelt, heb ik goud laten maken. Zodat niemand meer zorgen hoeft te hebben. Uh, die ophaalbrug gaat open. Kijk uit! De oude schicht reed met luid gekraak door een afsluitboom. Er passeerde namelijk juist een schip en de wachter was doende om de brug op te halen. Maar het voertuig had zoveel snelheid dat het met gemak tegen het reizende brugdek opreed. Pas op! Uh, met goud kan hij geld laten maken. Dat heb ik vanmorgen zelf gezien. En ik zal zorgen dat iedereen daar genoeg van krijgt. Dat is de prachtige taak van een heer. Wat okay. jij... Uh. De oude schicht had nu bijna het uiterste punt van de omhooggaande brug bereikt. Het zal nog wel een dagje duren voordat iedereen heeft wat hij hebben wil. Zo'n bank kan niet heksen. Maar je zult eens zien hoe prettig alles wordt... wanneer iedereen verdient wat hij verdient. Als je bevolgen kunt, dan zal ik ook weer krant kunnen lezen, want dat sluit met de laatste tijd erg tegen de borst. Omdat ik een zonnige kijk heb. Men ziet alles veel te donker in, waardoor de wereld veel te somber is te worden. Zo zie ik dat. Hups! Wacht even. De oude schicht zweefde over het kanaal heen, stuiterde toen over de daken van twee vrachtwagens, een ijskar en een luxe wagen. Zo! Ja, waar was ik? Oh ja, door het ingrijpen van een heer breekt nu weer de zon door, wilde ik zeggen. Eén, twee, huppla! En lamde hotsend en klotsend op het wegdek. Dat scheelde niet veel. <laughs> wat een vering, hè? Je voelt haast niets, zegt u zelf. En weet je wat zo aardig is? Er is een kans dat ik in de geschiedenisboekjes zou komen als de redder des vaderlands. Denk je ook niet? Poeh, ik had niet gedacht dat we er zo vanaf zouden komen. Wat zeur je toch steeds? Er zit een rare kant aan deze hele zaak. U ziet ze misschien niet door uw zonnige kijk, maar dat moet van die bril komen. Diezelfde mening had ook dokter Lurks... die aan de andere kant van de stad voor zijn bungalow zat. Het moet allemaal van die bril komen. Als ik hem op heb zie ik de toestand niet zo ernstig erin. Maar als ik hem afzet, de goede dag. Dat is, eh, uh, een onverwacht genoegen. Gaat u zitten. Niks zitten. Niks vergenoegen. Huh. Wat heb ik mij daar vernomen van een goudvervaardiging? Nee. Ik moet u daar insnijdend over spreken, heer collega. Nee. Men kan de wetenschap niet strafloos voor naarzen. Gaat u toch zitten. Natuurlijk kunnen we over die goudmakerij praten. Het was een sublieme ervaring. Stelt u zich voor, een monumentaal laboratorium vol eclatante apparatuur in een ravissante omgeving. Oh, spa, mij de schoonspraak. Hebt u de goudproeving van Duit Horn aangewend? Op welke gronden hebt u een echtheidsbewijzering afgegeven? Dat wil ik ganz grondelijk weten. Het was voor mij genoeg om het te zien. Groot en geel en glanzend lag het voor me. En ik voelde meteen dat het echt goud was. Trouwens, de uitvinder was een vakgeleerd specialist. Dat zag ik onmiddellijk. Brouw! Plapperij! Kwatsch! Ik laat de wetenschap niet voor de naren Peter maken. Ik ga mij bij de behoorde verwoorden. U zult toch van mij horen, heer collega. Die bril, die bril, dat is het einde van mijn loopbaan. Weg ermee. Ik vond dat geen leuk ritje. Maar dat komt omdat je geen oog hebt voor natuurschoon. In plaats van om je heen te kijken, zit je maar te roepen hoe ik sturen moet. Niet prettig, hoor. En nog gevaarlijk ook. Ik houd van opgewektheid om me heen. Neem liever een voorbeeld aan Joost, die ons daar ha, vrolijk op begroette. Hier is de krant, heer Olivier. Ik ah. was zo vrij een blik in te slaan... en ik heb gelezen dat er een ontspanning in het geldwezen is. Oh. Door de rachfijne manipulaties van de heer Bommel, schrijft hmm. men. Daardoor zijn mijn vier aandeeltjes mooi gestegen met die goedvinden... Ik ben er werkelijk trots op hier te mogen dienen. Alleraardigst. Hoor je dat, jonge vriend? Hm. Ik zou wel eens wat meer willen weten over die manipulaties. Ja. En over uw bril. Ik ga de zaak onderzoeken. Ach, die is nu nooit eens blij. Het zal zijn jeugd zijn. Er ja. is trouwens nog iets, heer Olivier. Toen u weg was, kwam hier een zekere heer Steenbreek. Oh. En nodigde u uit om vanavond het diner bij ABS te komen gebruiken. Het zou die ABS een eer zijn, verzekerde me. Nou, mij ook. Zo zie je, als men een goede daad doet, komt men vanzelf in de hogere kringen. Tegen de avond naderde Tompoes de mergvallei, waar professor Sikbok zijn laboratorium gebouwd had. Tussen de rotsen was het kil, want er hingen nevels... die vochtig in de schemering oprezen. Hij stapte dan ook flink door om de goudfabriek te vinden... voordat het donker werd. Maar bij de nauwe doorgang tussen de rotsen... werd hij tegengehouden door de zwaar bewapende legereenheid... die daar de wacht hield. Halt! De vallei is afgesloten voor het publiek. Orders van hoge rand. Maar ik ben geen publiek. Ik ben een vriend van heer Bommel. Hier wordt niemand toegelaten. Orders van hoge rand. De vallei is afgesloten. Ei, het is dat witte ventje. Hoe prettig dat men mij zo goed bewaakt. Nu kan ik tenminste ongestoord aan mijn uitvinding werken. Dankzij het geld van de heer Bommel... zal ik binnenkort in staat zijn om dode stof tot leven te wekken. Diezelfde avond ging heer Bommel vol prettige gevoelens naar het huis van AWS. Zijn verwachtingen werden niet teleurgesteld... want de oliekoning ontving hem allerhartelijkst... en geoefende bedienden snelden af en aan met spijs en drank. Ik ben blij dat je wilde komen. Gezellig, zo'n etentje met z'n tweetjes in een besloten sfeer, wat? De beste manier om tot zaken te komen... Zeg ik al. Ja, dat is leuk. Dat zijn mijn goede vader ook altijd. En daar houd ik mee aan. En ik uh, hou van uh... mooi. Je hebt ja. de. Mooi, ter zaken dan. Om jou hebben we de bovenste tien uitgebreid tot elf. En nu bied ik je aan om voorzitter van de Raad van Elf te worden. Je kunt een vrije keuze krijgen uit het aandelenpakket. Maar je moet natuurlijk wel even vertellen welk spel je eigenlijk speelt. Um, um, welk spel? Het uh, goud. Hmm? Dat heeft onze deskundige Lurks kunnen ja. vaststellen. Waar wil je ja. heen met dat goud? Ja. Nergens heen. Ik wil liever thuis zitten en een zonnige kijk op het leven hebben. En die aandelen hoeven niet hoor. Ze zijn zo onrustig, hè? Uh, Mag ik even storen? Wat is er, steenbreek? Je weet dat ik niet gestoord wil worden als ik een zakelijk hapje versier. Maar mm. ah, dit is belangrijk. Ik heb daarnet gehoord dat Dr. Lurks zijn ontslag genomen heeft... en naar het buitenland is vertrokken. Hij is overspannen. Lurks? Ontslag genomen? Nadat hij O.W.W.'s goud gekeurd mm. heeft, daar zit wat achter. O.W.W. speelt geen zuiver spel en we moeten onderzoeken wat dat is. Zeg hem dat hij op kan hoepelen, Steenbreek. En dan aan het werk. AWS laat zich verontschuldigen. Huh? Het diner is afgelopen en hij heeft nog werk te doen. Oh. De bedienden zullen u naar uw limousine geleiden. Oh. Middernacht, de radio nieuwsdienst van Radio Rommeldam. De bekende auroloog, Dr. Lurks heeft onverwacht ontslag genomen als goudcontroleur van de IGOCO, de International Gold Company, en is wegens overspanning naar het buitenland vertrokken. Is of het plotselingen vertrek van dokter Lurks iets te maken. De, dat zal een hele slechte indruk maken. Vlak nadat hij het goud heeft goedgekeurd, vertrekt de beroemde auroloog wegens overspanning naar het buitenland. Ei, ei, men zal maar al te licht denken dat de patroon in het spel is. Om kort te gaan, er dreigt gevaar. Ik zal iets moeten doen. De hoofdzaak is immers dat ik ongestoord aan mijn uitvinding kan werken zonder inmenging van buiten. Ik zal meer brillen moeten maken. Die hebben tot nu toe goed geholpen. Professor Sikbok wist niet dat er al inmenging van buiten dreigde. Het was Tompoes, die in het licht van de maan bezig was... een van de bergen te beklimmen die de Mergvallei omringde. Want nadat hij door het leger was teruggestuurd... begreep hij dat de enige weg om ongemerkt bij het laboratorium te komen... over de rotsen was. De volgende ochtend was de oliebaron Steinhakker al vroeg aan het werk. Rusteloos door de typekamer ijsberend rookte hij de ene sigaar na de andere. terwijl hij brieven dicteerde aan Oriana Knak. Een nieuw onderzoek van het geld. en u dat? Stopzetten van geldpers met vriendelijke groeten. En dan een aan de IGOCO. Ja, Geacht, weer, enzovoort, enzovoort. Onmiddellijk geschikte opvolger voor Lux zoeken. Onkreukbare vent, onmiddellijk onderstrepen, knak. Maak daar maar iets van als het maar knettert. De volgende aan... Wat is er, Steenbreek? Je bederft mijn zinsbouw. Dit pakje werd een episode per spoedbestelling. Ik dacht dat het belangrijk kon zijn. Maak me open. Een roze bril. Is dat alles? Wat is dit voor onzin? Moet ik daarvoor gestoord worden? Ik ben bezig met de bevestigingen van de telefoongesprekken... die we vannacht gevoerd hebben. Hoe kan ik... Wat wilde u zeggen? Ach wat, het kan wachten. Ten slotte is Oriana een aardig meisje en buiten is het zomer. Vandaag wordt er niet gewerkt. Vooruit, Steenblik. Ga een beetje pret maken in de buitenlucht. Oh, je hebt het nodig, beste jongen. Het valt te begrijpen dat de secretaris danig schrok van deze houding. En vooral de laatste woorden deden hem het ergste vrezen. Hij snelde dan ook omdaan naar de telefoonzaal... en belde met bevende vingers de staalbaron Sidur Krok... niet wetende dat ook die een roze bril had ontvangen... en daar nu doorheen keek. AWS heeft een inzinking. Hij spreekt Wartaal. Ik, ik stel voor om een spoedvergadering bij in te roepen, SK. Kom, kom, kom, mijn brave steenbrek. Je moet niet alles zo zwart zien. Inzien, King. Kom nou. ABS heeft een stralende gezondheid. Als hij zijn pillen maar op tijd neemt. Nee, onzin, hoor. Niks aan de hand wil ik wedden. Je moet me vandaag niet meer storen. Men heeft recht op ontspanning, zelfs als bovenbaas. Niet overal ging het zo opgewekt toe. Diezelfde morgen kon men een onopvallend dienstvoertuig over de weg naar de bergen zien rijden. Achter het stuur zat de ambtenaar eerste klasse doorknopen. Die doende was professor Przewiczkowski naar de bergverleid te vervoeren. Het is prettig dat u mee kon gaan. Niks prettig. Het is in de wetenschapsbelanges. De Lurks moet ontlaafd worden. Oh, dat hoeft al niet meer. Dr. Lurks heeft zijn ontslag genomen als goudkeurder. Daarom ben ik bang dat de door hem gekeurde goud geen zuivere koffie is. En daarom heb ik u gevraagd om mee te komen. Bro, de ontslagname moet door mij veroorzaakt geworden zijn. Ach zo. Halt! Verboden voor onbevoegden. Ik ben doorkloper, ambtenaar eerste klasse... Hier zijn mijn papieren. Rijd je verder. Overheidsfiguren hebben het nu eenmaal veel makkelijker dan iemand als Tom Poes... die een nachtlang over de bergen had moeten klimmen om bij het laboratorium te komen. Het was gevaarlijk werk, maar nu begon hij toch zijn doel te naderen. Professor Sikbok was net bezig om een Pidanus in de ficus te imprimeren... toen hij voetstappen achter zich hoorde... Gestoord keek hij om, maar toen hij zag wie zijn bezoekers waren... maakte zijn ontstemming plaats voor ongerustheid. Ei, dat is een onverwacht genoegen. Ha, niks ver genoegen. Wij willen graag het door u gemaakte goud zien. Oh. Het moet opnieuw worden onderzocht, want de overheid vreest... dat er met de studie van dokter Lurks geknoeid is. Mm -hmm. Hier is mijn volmacht. Met uw volmacht heb ik niets te maken, waarde heer. Met deze hele zaak trouwens niet. Dit is de onderneming van een zekere heer Bommel. Dat kan ik bewijzen met door hem getekende papieren. Onderneming van de heer Bommel. Dat vermoeden we reeds. Dat is dan dat en uh, verder. Wij willen het hier vervaardigde goud zien. Als het kan gemoedelijk, maar als het moet met de sterke arm. Ik heb een volmacht tot huiszoeking krachtens beschikking 95a tot en met r. Intussen had Tom Poes de voet van de berg bereikt en nu bevond hij zich op een binnenplaatsje achter het laboratorium. Er lagen wat gereedschappen, maar het meest opvallende waren de bovenmaatse klompen goud die in de zon lagen te glanzen. Hmm, daar is in de rots gehakt. Het is zo ongeveer als ik gedacht had. Ik snap alleen niet dat heer Bommel zich zo makkelijk voor de gek heeft laten houden. Hmm, nu moet ik zien wat ik eraan doen kan. Hij pakte de verfpot die er stond en opende het deurtje dat het binnenplaats afsloot, zodat het laboratorium nu voor hem lag. Maar het was lang niet zo rustig als hij verwacht had. Goed, goed, ik zal u het goud tonen. Het enige wat ik vraag is dat u deze oogbeschermers opzet. De straling van dit goud is hoogschadelijk voor de retina. Pchal! Ik wil mij de goud aanzien en deze narrerij met brillens brillensrood naar hoogstappelarij. U ziet als een schruiver uit. Professor Sikbok begreep dat hij tegenover een overmacht stond. Gebogen begaf hij zich dan ook naar een ander gedeelte van de werkruimte om het goud te gaan halen, terwijl zijn bezoekers zwijgend de armen kruisten. Maar toen de geleerde terugkeerde met een geweldig brok geel metaal in de handen... liet Plowitskowski een verrast praal horen. Zoiets is ja nog niet daar geweest. Dit is in natuurspelering of zwindelhandel. Nauwgezette betrachting zal hier verlichting brengen. De goudproefing van Tudhorn zal twijfeloos vaststellen kunnen... welke vlies wij hier in de koop hebben... Also, opgepast. Doe geen moeite. Daar op de tafel ligt gewoon een verguld rotsblok. Ik heb deze pot goudverf gevonden op de plek waar stukjes uit de bergwand gehakt zijn. Zo, professor Sikbok. Uh, uh, doe niets overhaast, mijn waarde heer. Je kunt maar al te gemakkelijk de goede naam van een onschuldige door het slijk halen. En dat zouden we toch niet willen, nietwaar? Hmm. Ik heb hier niets mee te maken, mijn beste. Volstrekt niets. Kijk, hier heb ik het papier waarop staat dat de heer Bommel de eigenaar is van dit laboratorium... en alles wat er gemaakt wordt. Zijn handtekening staat eronder. Ziet u wel? Juist. Ik ken die ondertekening. Dat ziet er niet best uit voor de heer Bommel. Hij is dus voor deze oplichting aansprakelijk. En ook voor het geld dat uitgegeven is. Met dit namaakgoud als dekking. Het zal al gauw in de zeven cijfers lopen, vrees ik. Wat heb ik gedaan? Nu zal heer Olly in grote moeilijkheden komen... En daar heb ik ook de schuld van. Wat nu? Heer Bommel was met een fraaie bos paarse obulieren op weg naar zijn buurvrouw. Het was mooi weer, het water van een riviertje kabbelde vriendelijk... en door zijn roze bril lachte de natuur hem tegen... zodat hij zich tot grote dingen in staat voelde... Ten slotte ben ik jong en sterk. En als hier zijnde heb ik alles wat ik maar kan wensen. Vooral nu ik iedereen gelukkig kan maken door die goudmakerij. Alleen. Alleen is maar alleen, als men begrijpt wat ik bedoel. Ik denk wel eens, het zou toch gezellig zijn als een hoogstaande dame mijn geluk deelde. En daarom. Uh... Heer Olly? Huh? Heer Olly? Hier, hier, aan de overkant. Ik moet u spreken. Oh, die jeugd toch. Onvermoeibaar. Draven en springen langs de waterkant. Maar ik voel mij niets minder en daarom... Uh... Ik moet u spreken. Ik heb slecht nieuws en dat moet u ja. zo gauw mogelijk weten. Daar verderop is een brug. Dus als we nu... Een brug? Kom, kom, jonge vriend. Hè? Als jij niet over dit watertje durft springen, doe ik het wel, hoor. Let maar eens op. Voor een heer is geen rivier te breed als zijn vriend in nood zit. Nee, niet doen. Niet springen. Hm? Het water ja. is te breed en de oever is niet geschikt om af te zetten. Ben jij een flink jong iemand? Je had toch haast? Je moet me toch dringend spreken? Ja, er is iets ergs gebeurd en daarom... Daarom snel ik toe. Men doet nee. nooit vergeefs zijn beroep op een bommel als men in nood... Oh. Dat zag ik aankomen. Wat een vervelend gedoe. Het neemt alleen maar tijd en dat terwijl er werkelijk erge dingen aan het gebeuren zijn... en wij zo vlug mogelijk een plan moeten maken. Lach. Ik voel me lang niet goed. Oh, vreemd. Daarnet leek de wereld nog zo mooi. Ja, dat zal komen omdat u die roze bril niet meer op hebt. Die is hier op de oever gevallen en dat is maar goed ook. De wereld is lang niet zo leuk als u dacht. Ik heb slecht nieuws. Als u nu aan land komt... Slecht nieuws? Ook dat nog... Wel, ja, dat kan er nog wel bij. Als je me nu even mijn bril geeft... Uf, uh, nee, nee, beter huh? niet. Het is tijd dat u de toestand ziet zoals die is. Huh? Sikbok heeft u bedrogen. Het is namaakgoud dat hij maakt. En nu moeten we zo vlug mogelijk... Ai, te laat. Daar komt doorknopen. <tus> Er zijn ernstige overtredingen uwerzijds aan het licht gekomen, meneer Bommel. Oh, uh... Het door u geleverde goud is een vervalsing. Ja, ik... Hoe u erin geslaagd bent een onkreukbaar goudkundige als dokter Lurks om te kopen... Nou, zal het... door het gerecht worden uitgezocht. Uh... Maar intussen bent u al sprakelijk voor het geld dat abusieflijk in omloop is gebracht. Ja, uh... Een bedrag van zeven cijfers, meneer Bommel. Uh... En dat zult u moeten aanzuiveren. Uh... Zeven cijfers, ik... Ik, ik, ik, ik, ik begrijp het niet. Ik, ik, ik heb het goud toch zelf gezien. Groot en geel, heel prachtig. Hoe kan dat nu vals zijn, bedoel ik... Trouwens, ik kan geen zeven cijfers aanzuiveren, zegt u nu zelf. Dat is uw zaak. Ja, maar... Als u mooi weerspeelt door oplichting... kunt u verwachten dat de rekening gepresenteerd wordt. Oh. Daar is de wet heel duidelijk in. Dit alles is heel vreselijk. Zou er niet een klein lichtkantje aan zijn? O, o, wacht even. Hier ligt mijn bril. Ik heb hier een overzicht van de banknotendrukkerij. Aangemaakt zijn 2.300.000 florijnen en 69 duiten. De dekking bestond uit 437 kilogram goud van 18 karaten te leveren door OB Bommel. Luistert u? Uh, nee hoor, waar dient al die stoffige praat voor? Het leven is veel te mooi om het te laten vergallen door dorre ambtenarij, zegt u nu zelf. Zo, staat ja. meneer er zo tegenover. Uw houding is misdadig. Door u is het vaderland in armoede gedompeld en u staat daar te lachen. Ja, maar ja. nu is het uit. Als morgen het geld niet is aangezuiverd, zal ik beslag op al uw bezittingen laten leggen. En bovendien zal ik u in verzekerde bewaring laten nemen wegens oplichting. Nu weet u het. Goedemiddag. Ja, hoor. Leg maar beslag, dat zal mijn humeur niet beterven. Iedereen moet doen waar hij zin in heeft, zeg ik altijd maar. En daar houd ik mij aan. <laughs> oh, mijn ruikerobelieren is verwaterd. Het bezoek aan een dame is in het water gevallen, bedoel ik. Laten we maar een autotochtje gaan maken, jonge vriend. Maar daar hebben we geen tijd voor. We moeten praten. Begrijpt u niet dat u morgen alles kwijt bent als we niet gauw iets verzinnen? Alles. Niet alleen uw geld, maar ja. ook Bommelstein. Morgen is er weer een dag. Stel je zorgen uit tot morgen. Oh, dat, dat ruimt. Oh, het komt allemaal door die bril. Het wordt te gek. Wat moeten we doen? Ik weet niets te bedenken. En ik heb zelf meegedaan aan heer Ollies ongeluk. Hm. Amos W. Steinhakker had zich teruggetrokken op het omloopje dat naar het voorpark leidde. Hij wist niet precies hoe hij zijn vrije dag gebruiken zou, want hij had zoiets nog nooit bij de hand gehad. Daarom was hij erbij gaan zitten. En nadat hij een verse sigaar had opgestoken, begon hij met een fijn zakdoekje zijn bril op te poetsen. Maar vreemd. Toen hij de roze glazen niet meer voor ogen had, begon het denkbeeld van een vrije dag hem tegen te staan. En met groeiende vrevel keek hij naar zijn secretaris die opgewonden binnentrad. Wat is dat voor drukte, stemwreek? Zie je niet dat ik me probeer te vermaken? Er is iets dringends, AWS. De stadsgeleerde, een zekere Profsky, heeft OBB's goud onderzocht. Hij heeft vastgesteld dat het bedrog is. Net als wij al vreesden. Het nieuwe geld is dus ongedekt, AWS. Er dreigt een lelijke inflatie. En natuurlijk is de beurs aan het kelderen. Dat is dus het spel van OBB. Paniek, zaaien. Zeg meester maken van de aandelen. Of zit er nog iets anders achter? Dat denk ik iets sluwers. Er moet onmiddellijk worden aangepakt als u mij vraagt. Het is zonde van de verloren ochtend, meneer. Ik vraag je niks. wij, moet onmiddellijk worden aangepakt. We moeten weten wat hij van plan is. Zet hem onder sterke druk, En En hoe geen meneer. Zo ver is het nog niet. Nog niet. Tom Poes was heer Bommel nagehold om hem de ernst van de toestand onder het oog te brengen. Maar deze luisterde niet. Integendeel, terwijl ze naar slot Bommelstein liepen vertelde hij hoe men zich het bestaan aangenaam kan maken en de opmerkingen van Tom Poes schreef hij aan een slecht humeur toe. Pas toen hij bij zijn tuinpoortje secretaris Steenbreek zag staan... vergat hij zijn onderwerp en begon oppervlakkig te lachen. Oh, kijk, kijk, visite. Dat is gezelliger dan een autotochtje. Nu jij geen goede zin hebt, jonge vriend, zeg nu zelf. Het is niet gezellig, OBB. Huh? Ik heb opdracht gekregen om een einde aan uw praktijken te maken. Oh. Desnoods met zeer moderne middelen. Oh, oh, oh, ik heb geen praktijk. Ik ben geen dokter, hoor. En daarom heb ik ook geen moderne middelen nodig. U moet zich vergissen, heer Steenbreed. We zullen zien. Hij stak zijn paraplu omhoog. En op dit gebaar traden er van achter de pilaren een paar gespierde figuren tevoorschijn. Oh. Ze droegen leren jasjes en vechtbetten. En ook overigens zagen ze eruit als strijders voor een mooi ideaal. De tijd van uw fijne manipulaties is voorbij, OBB. Wij moeten uw plannen weten. En het nagemaakte goud moet worden aangezuiverd. Onmiddellijk. Of anders... Kom, kom, Dorknoper heeft me tot morgen de tijd gegeven en daar houd ik mij aan. Het is zonde om zo'n mooie middag te verknoeien. Zeg nu zelf, op dit uur van de dag geuren de bloemen het lekkerst. Weet u dat wel? Hij wil niet luisteren. Goed, we zullen zien of een eigen tijdse aanpak helpt. Met deze woorden stak hij opnieuw het regenscherm omhoog en trad snel terzijde. Zijn beide metgezellen kwamen op hetzelfde moment in beweging, maar heer Bommel lette daar niet zo op. Hij had aan zijn voet een bloeiende paardenbloem in het oog gekregen en hij bukte zich om die te plukken. Daardoor ontging hem de aanpak die zijn bezoekers voor hem in gedachten hadden. En omdat ze nogal kracht achter hun gebaar legden, schoten ze hun doel voorbij en trof elkaar. Oh. Oh. Uh. Een ogenblikje. Hier heb ik hem. Een, een bescheiden bloempje. Maar nu moet u toch eens ruiken. Kijk, ik wil wedden dat u dit sneeuwklokje niet gezien zou hebben als ik u er niet op gewezen had. Het is zeldzaam in dit jaargetijde. Maar ja, men moet een oog voor die dingen hebben, als u begrijpt wat ik bedoel. <laughs> Een zonnige keek. Daar gaat het om in het leven. Dat zei mijn goede vader altijd en daar houd ik mij aan. <laughs> Tot ziens. Ja, maar hoe moet dat nu met dat goud? Hiermee bent u niet van steenbreek af en van doorknoper ook niet. Ja, wees toch niet altijd zo zwartgallig. Alles komt in orde. Je hm. zag nu zelf hoe zo'n eenvoudig bloempje die harde figuur te denken gaf. Hm -hmm. Dat moet toch een les voor je zijn. Oh, kom binnen, jonge vriend. Hm. Eigenlijk is de wereld vol vrede en schoonheid. Men moet zich niet bezighouden met lelijke dingen als geld en andere zorgen. Hm? Excuseer, heer Olivier. Ik zie mij gedrongen mijn ontslag aan te bieden. Met uw goedvinden heb ik het nieuws van twaalf uur gehoord. Waardeloos. Mijn stukjes zijn waardeloos als u mij toestaat. Door uw toedoen. Dat is ja. betreurenswaardig. <laughs> maar dat is niet alles... Daarnet was hier een zekere heer Steenbreek aan de deur. in gezelschap van een paar gorilla's. Ik ken het soort van de beeldbuis, met uw welnemen. Ze waren heel onbeleefd. En wat meer is, ze hadden geweld in de zin. Het wordt me allemaal een beetje te veel. Als ik zo vrij mag zijn. Ik kan niet tegen een dergelijke hm. dienst, vrees ik. Nou, kom, kom. Je moet je niet bezighouden met lelijke dingen. als geld en. Uh, ik bedoel, een zonnige kijk. Hm? Vaarwel, heer Olivier. Het gaat u goed. <totstuk> Zonnige kijk. Het wordt tijd dat u die bril afzet en de toestand ziet zoals die is. En dat is heel slecht. Heer Bommel kon die nacht de slaap niet zo goed vatten als anders. En daarom stond hij na een poosje op en begaf zich naar het dak. De maan was vol en scheen zo dromerig over het stille landschap dat een gelukkig lachje het gelaat mm. van de eenzame heer plooide. Oh, waarom zou Tom Poes me deze bril toch zo misgunnen? Ik ben eraan gehecht geraakt. En als ik hem s'nachts afzet, word ik er slapeloos van. Vooral nu iedereen probeert me van het mooie af te houden. En zelfs Joost heeft er geen oog voor. Jammer hoor, maar het kijken naar de maan is erg zonnig... Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Daar staat hij. Pas op. Deze keer geen blunders. Breng hem naar beneden. Na een lichte verdoving. Vooral licht. Hij moet zijn plannen helder kunnen uitleggen. Voorwaarts. Aangepakt. Op zijn teken slopen de twee gespierde knechten van de bovenbazenordendienst... snel en onhoorbaar naar de toren van Bommelstein. Waar een van hen, met een geoefende beweging, een lasso naar de transe wierp. Morgen is er weer een dag. En een zonnige kijk maakt slapers... als die omringd is door zwartkijkers. Met deze gedachte opende hij het trapluik om naar beneden te gaan. Oeh, ik moet de scharnieren toch eens smeren. Maar ach, een heer die overal alleen voor staat heeft wel meer te doen. Het hoofd zou hem omlopen als hij geen bril had. Hij richtte zich op en wierp een laatste blik op de nachthemel. Slordig afgescheurde wolkenflaarden dreven langs de volle maan. Oeh, de wind steekt op. De herfst zit alweer in de lucht. Binnenkort giert de storm over het dak en gaan de bladeren vallen. Hij deed een pas vooruit en op hetzelfde moment sprongen de twee ordebewakers... vanaf de transen naar de plek waar hij zo even nog gestaan had. Oeh. Nu gaapte daar de luikopening. Ja! Heer Olly had de dreunende geluiden van hun afdaling met enige verbazing beluisterd... Nee, en daarop ja. volgde hij het ongelukkige tweetal op rustige wijze. Nee, maar kijk nu toch eens. Dat komt er nu van wanneer men ergens zo onaangediend binnenvalt. Verdwaalde luchtreizigers, denk ik. Het is duidelijk dat ze de weg kwijt zijn. Maar ik kan ze beter met rust laten. Vooral omdat ik zelf ook slaap heb... Oh, ze kunnen zelf de weg wel terugvinden naar boven. Hoewel het mij als gastheer tegen de borst ja, Ze zouden de verkeerde kant op kunnen gaan. En dan weten ze helemaal niet meer waar ze zijn. Trouwens, ik heb het idee dat er morgen veel te doen is: iets vervelends. Waar ik niet aan wil denken, omdat ik de dingen graag van de mooie kant wil zien. Tom Poes had geen zonnige kijk. En hij liep de volgende morgen dan ook vol sombere gedachten naar Bommelstein. Hmm. Vandaag gaat het gebeuren. Ze zullen heer Olli's bezittingen in beslag nemen en hem uit zijn huis zetten. En ik ben bang dat hij er niets aan gedaan heeft... want eigenlijk zorgt hij nergens meer voor sinds hij die roze bril draagt. Hmm. Dat zijn die twee van gisteren. Zo te zien zijn ze vannacht ook bezig geweest. Wat zou er met die Bommel gebeurd zijn? Hij versnelde zijn pas... Maar toen hij bij het oude slot aankwam... zag hij dat zijn ongerustheid niet nodig was. Op een bankje voor de keuken zat heer Bommel een stuk brood te eten... terwijl uit het raam en de deuropening een dichte rook wolkte. Ja, de ochtendpap is een beetje aangebrand. En dat smaakt niet, hoor. Zelfs niet met mijn bril op. Maar we moeten het van de prettige kant bekijken. En brood is ook lekker, hoewel ik door de rook de boter niet kon vinden. Oh op. <laughs> er is geen prettige kant. Doorknopers termijn is om en het ziet er niet best uit. Ja. Daar is hij al. Uw tijd is om, meneer Bommel. Oh. Heden moet worden aangezuiverd een bedrag van 2.300.000 florijnen en 69 duiten... vermeerderd met innings- en administratiekosten... ten bedrage van 513 florijnen en drie oortjes. Hebt u dat geregeld? Ja, ik uh, heb zo gauw nog geen tijd gehad. Het is wat op de achtergrond geraakt, bedoel ik. <laughs> maar de bank hier is een goede vriend van mij. Geen enkele zorg. Ik zal het even in orde maken. Uh, met Bobbel, mag ik de heer Pletduiten van u? Doe geen moeite. Wat zegt u? Het is bereids beslag op uw te goed gelegd. Het is trouwens bij lange na niet genoeg, oh. Niet genoeg, maar. Maar als we nu eens, uh, uh, uh, uh, de, de zonnige kant bedoel ik. Uh, geef eens hier die bril. Ik heb een list bedacht. Um, het is allemaal veel gemakkelijker dan u denkt. Alleen ligt het eraan hoe u het bekijkt? Onzin. Alles is vastgelegd in de betreffende wetten en verordeningen. Wat is daar gemakkelijk aan? Als u deze bril even opzet, zal u een licht opgaan. De heer Dorknoper haalde de schouders op... en verwisselde zijn eigen stalen brilletje voor het vreemde montuur... om van het gezeur af te zijn. De glazen besloegen onmiddellijk en namen een donkere kleur aan. Dat is te begrijpen, want zoiets werkt natuurlijk niet... bij een ambtenaar eerste klasse. De ernst van de toestand begon intussen tot heer Bommel door te dringen. En toen de beambte korselig de glazen weglegde en zijn tas opende... zocht hij met knikkende knieën steun tegen de muur. Genoeg getreuzeld. De jas die u aan hebt mag u houden... en een bedrag van tien Florijnen kunt u meenemen. Wij ambtenaren zijn de kwaadsten niet. Maar ik ga nu het pand verzegelen en daarom verzoek ik u te vertrekken. Morgen vindt de verkoping plaats. Heer Olly staarde met holle ogen naar de roze bril die op een tafeltje lag, maar behoefte om hem op te zetten had hij niet meer. Hij had eindelijk begrepen dat hij reddeloos verloren was en hij slofte langzaam het huis uit, terwijl achter hem de deuren met zegeltjes werden dichtgeplakt. Gooi die bril toch weg, jonge vriend. Het is de schuld van alles, zoals je al zei. Ach, had ik maar beter geluisterd. Mijn goede vader moest eens weten, bedoel ik. Geld speelt geen rol, zei hij altijd. En nu? Geen geld meer. Van huis en haard verjaagd. Morgen wordt Bobbelstein verkocht. Het enige wat me rest is de wereld in te trekken in de oude schik. Geen sprake van... Dat zou ontvreemding van een verzegeld voertuig zijn. Een strafbaar feit, meneer Bommel. Zoals ik u al zei, uw jas kunt u houden. En op die bril stel ik ook geen prijs. Maar verder verdraag ik geen overtredingen meer. Maak dat u wegkomt. Dan zal ik uw poging oogluikend laten passeren. Heer Bommel keerde zich om en liep gebogen de wijde wereld in... terwijl Tom Poes op een drafje verdween. Als de heer Dorknoper ergens ambtelijk beslag oplegde, deed hij het grondig. Hij verscheen dan ook die middag in het laboratorium van Sikbok, zoals te verwachten was. Dit bedrijfspand is volgens mij bescheiden het eigendom van O.B. Bommel. Klopt dat? Ja, ja. ja. Het is allemaal op schrift gezet en ondertekend. Mooi. Maar... dan verzoek ik u het te ontruimen, zodat ik het kan verzegelen. Alle bezittingen van de genoemde heer worden morgen verkocht. Maar dat is... Dat is schandelijk. Die, die goudmakerij was alleen maar een dekmantel... die ik nodig had om een wereldschokkende proefneming te kunnen doen. Verkoop van mijn partijoven en de rest. Daar komt alleen maar roze glas uit. Als ik het formatorium monadum maar houden mag. In het belang van de wetenschap. En niets mee te maken. Al die machines hebben schrootwaarde. En het is mijn plicht om zoveel mogelijk van de schade vergoed te krijgen. Ik verzoek u dan ook geen moeilijkheden te maken. Zo nodig kan ik, volgens artikel 4 van de betreffende volmacht, het leger inschakelen. Op de weg die langs slot Bommelstein leidde, was reeds een groot aankondigingsbord geplaatst, dat door de markies de kantenkleer in oogenschouw werd genomen. Openbare verkoop, kapitaal pand van alle gemakken voorzien, vrij uitzicht, schitterende tuin als mede riante inboedel, Tja. Ik heb het zien aankomen. Leven op grote voet en niet terugschrikken voor stuitende vervalsingen als de grond te heet onder de voeten wordt. En nu met schade en schande. Alors, ik zal morgen een bot op de bouwval doen om hem te laten slopen. Hij beneemt mijn uitzicht. Adieu, Jensel. Hoe vreselijk is dit alles. Het leven is geen lolletje, zei mijn goede vader altijd en daar had ik beter naar moeten luisteren. Maar in plaats daarvan heb ik een roze bril opgezet... zodat ik de zon in het water zal schijnen zonder de put te dempen. Ach, wat moet er van mij worden? Iedereen heeft me in de steek gelaten, zodat ik reddeloos verloren ben. Wat is dat? Ga je verhuizen, Ollie? Nou... Waarom heb je daar nooit iets van gezegd? Ik wist het niet, mevrouw Doddel... Ze hebben beslag op alles gelegd, zodat ik alleen nog maar een jas heb. Wat vreselijk. Ja. Wie is zo brutaal om dat te durven doen? Je moet streng tegen hem optreden, hoor. Je bent altijd veel te goeier. Helaas, ik ben machteloos, omdat ik bedrogen ben... door een nee. goudmaker die alleen maar roze brillen kon maken. En nu... Nu heb ik geen dak meer en geen eten. Wat erg. Kom maar gauw mee, uh, stakkert. Ik ga thee zetten en dan ga ik een lekkere stampot voor je maken. Hoe vind je dat? Het is heel vriendelijk van u, mevrouw, maar ik, ik heb geen honger. Ik, ik bedoel geen tijd. Ik moet hard aan het werk oh. om de ramp te voorkomen. Al weet ik ook niet hoe, als u begrijpt wat ik bedoel. Oh, jij vindt wel wat. Jij bent zo knap. Voor een heer die zich eenzaam naar de ondergang begeeft... is geen vreugde meer weggelegd. De stampons van Doddeltje steekt als een enige lichtbaken boven de woedende golven uit. Waarin ik hard aan het werk moet. Maar hoe? Iedereen heeft me immers in de steek gelaten. Hij huiverde, want de schemering begon te vallen en er stak een schrale wind op. In de verte lag Rommeldam in de lage avondzon... En als vanzelf nam hij de weg die naar de stad leidde. Oh, iedereen. Ook Tom Poes. Laat me in dit sop koken. Hij is weggelopen toen hij zag dat Bobbelstein werd dichtgeplakt. Oh, hard, hoor. Dit alles is heel vreselijk voor een heer... die altijd heeft klaargestaan voor figuren die geslagen werden. Maar hij vergiste zich. Tom Poes had een bepaald plan toen hij zo vlug was weggegaan... En daarom liep hij dan ook op dat moment over het marmeren viaduct... dat naar de voorkant van de olieunie leidde. Het gebouw was met agaten en koralieten ingelegd... zodat het vreemd glanste in het late licht. Daarbinnen waren die avond de bovenbazen bij elkaar gekomen voor een spoedvergadering. De meesten zagen de ernst van de toestand wel in... Maar Benedictus G. Rigel en Asaf Kilkril hadden hun roze brillen opgehouden... en zaten glimlachend aan de onderzorgen gebogen tafel. Dat gaat niet. Zet die glaas af. Het wordt tijd dat we de dingen in het juiste licht zien. Huh? Waarom? Omdat het leven geen lolletje is. Door de manipulaties van OBB is de vlam in de pan geslagen. Daarom. De temperatuur is op het kookpunt gekomen. De inflator is op hol. Het inflatie. Wegen, ja, zet die bril af. Dat is beter. Uh, uh, huh? OBB heeft een spel kunnen spelen onder de dekmantel van die roze glazen. Huh? Ze zijn levensgevaarlijk, want het leven is aardiger als men het zonnig bekijkt. Dat heb ik zelf tot mijn schande gemerkt. Daarom moeten we te weten komen wat OBB van plan is. Mijn naam is Tom Poes. Ik moet ABS spreken, want ik ben de enige die weet welk rachfijnspel OBB gespeeld heeft. Heer Olly had intussen de in duisternis gehulde stad bereikt. De straten waren verlaten, want alle oppassende lieden zaten thuis naar de tv te kijken. En het is te begrijpen dat de dakloze zwervel lelijk in de gaten liep. De commissaris van politie, die aan zijn avondronde bezig was, hield hem dan ook tegen waar moet dat heen? Hm? Uh, uh, naar, uh, ik bedoel, uh, uh, een eindje lopen of zo. Geen landloperij hier. Ik heb je in de gaten, Bommel. Je hebt geen middelen van bestaan. En je zult ze wel nooit meer krijgen ook. Als ik jou was, zou ik maar verdwijnen. Uh, verdwijnen? Ja, dat zal het beste zijn. Voor iemand van mijn stand bestaat geen overbruggingsteun, denk ik. Ik ben eruit gestoten en ik weet niet waar ik slapen zal. Een hefschroeven. Zo ver is het dus al. Men houdt mij in de gaten. Ze maken jacht op me. Foei! Mag dat zoeken. En als u ergens binnen was geweest, hadden we u nooit kunnen vinden. In mijn positie kan ik niet binnen zijn. Maar het is erg dat ik vanuit de lucht in de gaten word gehouden. Dat gaat te ver, bedoel ik. U, u moet het door de vingers zien. Wij hadden haast om tot zaken te komen. De kwestie is dat we eindelijk uw ragfijn spel hebben doorzien. AWS biedt 3 miljoen voor uw vinding. Welke vinding? Waar hebt u het over, als u begrijpt wat ik bedoel? Het goud was immers niet echt. Kom, OBB. Het AWS houdt van een grapje. En, en ik daardoor ook. Op zijn tijd dan. Maar de tijd van Scherts is voorbij. Nu we uw spel doorzien hebben, dat moet u duidelijk zijn. K kom aan, als u nu even ernstig wilt worden, dan heb ik de volmacht om tot 3,5 te gaan. Wat zegt u? Door de kille morgen liep professor Sikbok naar Bommelstein om kennis te gaan maken met de nieuwe eigenaar. Misschien kan ik met die tot een overeenstemming geraken. Het is wel bitter... ...dat werkelijk grote vindingen afhankelijk zijn van minderwaardige metalen als goud. Terwijl men het hoofd vol muterende genen heeft... ...moet men zich bezighouden met het vergulden van steenbrokken. Ach, al zou ik alleen maar het formatorium monadem uit het schroot kunnen redden. Toen Tom Poes bij Bommelstein kwam, zag hij dat er niet veel kopers waren. Het is een droeve dag als ik zo vrij mag zijn, jonge heer Poes... Maar toch kon ik niet wegblijven. Ik moet weten wat er gebeuren gaat met al die kamers die ik zoveel jaren beredderd heb. Met uw welnemen. Een stilte daarachter. Het is hier al genoeg lawaai met die wind om de torens. Wie biedt er meer? Kom, een keurig onderhouden pand met een prachtig uitzicht. Het gaat mee om het uitzicht. Zevenduizend is me dat wel waard. Ik maak er tien van. Vijftien. Vijftienduizend. Niemand meer? Eenmaal? Andermaal? 2.350.000. Eno, nee, pardon. Hebt u terug van 3,5 miljoen? wat? Ik vind het prettig om meteen even af te rekenen, want ik heb een hekel aan schulden als heer zijnde. Zo gemakkelijk kunnen allerlei figuren beslag op iemands bezittingen leggen, zodat zijn kroon door het slijk gehaald wordt, als u begrijpt wat ik bedoel. Hier is mijn betaalmiddel. Een cheque van de Verenigde Olieunies. Mm -hmm. Hij is echt. Het is me een raadsel hoe zo'n bommel het flikt. De heer bommel, wil ik zeggen. Maar het is even goed zonde van alle zegels die ik geplakt heb. Dat was op een nippertje, Ollie. Ja. Maar het is gelukkig goed afgelopen. Ja. En het mooie is dat ik het geld eerlijk verdiend heb, hm. jonge vriend. Niet met namaak, goud of schurkerij. Je kan nooit raden waarmee u hebt dat geld gekregen voor de roze brillen hoe, hoe weet je dat? Het is waar De bovenbazen hebben de roze brillenmakerij gekocht mm -hmm. Niet omdat ze de moeilijkheden oplossen Maar omdat ze het gemakkelijker maken ze te verdragen Dat zijn steenbreek, als je begrijpt wat ik bedoel Ik begrijp het Ellende is niet zo erg als je er een zonnige kijk op hebt Ja, zoiets Er moeten mooie zaken in de verkoop van die brillen zitten uh, oh, oh, Geluk ja. gewenst Zo gaat het in de wereld Grote geesten doen het werk en harde zakenlieden strijken het geld op. Hé, hey, ik gun u uw winst en waarde. Maar het is wel bitter om de koude te worden ingestuurd bij het vallen van de herfst. Luister niet naar Sikbok. Door zijn bedrog bent u in de moeilijkheden geraakt. Hij wilde u voor alle ellende laten opdraaien door dat contractje. Hij deugt niet. Nee, ...maar deze geleerde heeft een aandeel in het herstel van de ondergang waarin ik mij had gestort, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zie dat heel duidelijk in. Hij is de uitvinder van de roze brillen en daarom krijgt hij de helft van de winst. Hey, dat is mooi van u, mijn waarde. Nu heb ik genoeg om mijn monadeproeven voor te zetten. Ge zult nog van me horen. Hmm, niks, hmm. Als hier zijnde moet men de dingen breed zien... En nu hebben we na al deze ellende wel een maaltijd verdiend, wat jij. Alleen weet ik niet waar ik die vandaan moet halen, want ik sta overal alleen voor. Toch niet, heer Olivier. Ik hoop dat u mij door de vingers wilt zien. Mijn ontslagname was ongepast, dat zie ik nu wel in. Vooral ook omdat mijn vier stukjes vanmorgen weer omhoog gegaan zijn met uw goedvinden. Als u mij toestaat, wil ik gaarne weer in uw dienst treden. Oh, dat uh, sta ik toe. Laat het niet meer gebeuren, Joost. Dan praten we er niet meer over. Heer Olly had ook zijn buurvrouw uitgenodigd voor de maaltijd die avond. Ten slotte was u de enige die mij een riem door het hart stak toen ik in laag water geraakt was. Ach, Mallert. <laughs> door u had ik genoeg levenskracht om mijn rach fijn spel voor te zetten. Want de vondst van deze roze bril was toch wel iets bijzonders, zegt u zelf. Ja, dat vond Steenbreek ook toen ik het hem vertelde. Ja, wat bedoel je... Wat heb jij hem verteld? Wel, dat u dat valse goud alleen maar gebruikt had om reclame te maken voor die roze glazen natuurlijk. Huh? Ik vertelde AWS dat dat uw rachfijnspel was. En toen heeft die steenbreek meteen in een helikopter gezet om u te zoeken. Oh, zit het zo? Zat jij daarachter? Natuurlijk, ja, dat was uitstekend werk, jonge vriend. Ik had het zelf kunnen bedenken. Ach, als men de zaken zonnig bekijkt, zitten overal lichtkantjes aan. Wat kan je dat toch enig zeggen, Olly? <laughs> Vind je niet omroes? De fabrikage van roze brillen werd krachtig ter hand genomen en de verkoop was een groot succes. Geen wonder. Het was een prettig artikel dat zelfs op de kleine club een opwekkende invloed had. Het is heel eenvoudig. De investeringscurve moet omhoog gebogen worden. Dan volgt de rest vanzelf. Soepel ombuigen natuurlijk, met een achtneming van de eisen die zich in het huidige bestand voordoen. Het zal met grote zorg moeten geschieden, zodat... Euh... het huidige slappe beleid is stuitend. Trouwens, die zonnebrillen zijn uiterst vulgair naar mijn mening. Maar de edelman was een uitzondering... Zoals ook secretaris Steenbreek vaststelde toen hij zijn bebrilde werkgever een overzicht van de omzet gaf. Zoals u ziet gaat de lijn A stijl naar beneden. Dat geeft een beeld van de zakelijke ontwikkeling. Ja, ja dat is wie dus. Maar wat is die andere lijn? Lijn B, die daar zo stijl omhoog gaat. Dat is de verkoop van de roze glazen. Heel bevredigend. Maar het is natuurlijk maar een klein postje op de balans. Heel klein, AWS. Klein visje, Zoekvisje. Het gaat erom een zonnige kijk op de dingen te houden. Vandaag de dag.